4 uur. NPO Radio 1. Met Robert Meder en Hugo Borst. Tweede wels zijn er bezig. Sparta tegen Aro staat nog 1-1. Vitesse tegen Ajax, daar staat het 3-0. In de Jupiter League, Goa Eagles tegen de graafschap tussenstand 0-1. We gaan uh, 3-1, zei ik 3-0? 3-1, inderdaad. We gaan uh, naar het NOS Journaal van 4 uur met Jurij Stubinitsky. In de Poolse stad Poznan is een appartementencomplex ingestort. Er zijn zeker 4 mensen omgekomen en 24 gewond geraakt.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 Ja, nog steeds op de A16 van Breda naar Rotterdam. Want ze zijn nog niet klaar met het herstellen van de schade aan het wegdek bij Zevenbergse Hoek. De weg is daar bijna helemaal dicht. Je kunt alleen maar via de vluchtstrook. En dat levert vanaf Breda bijna een uur vertraging op. Je kunt eventueel omrijden via Berg op Zoom of anders via Utrecht. Op de A16 verderop, richting Rotterdam, staat ook nog twee kilometer file bij Knoop en Plein. Komt ook door een spoedreparatie. Daar is de vertraging tien minuten.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 Welkom terug, beste luisteraars. Het is spannend her en der. Vitesse Ajax bijvoorbeeld, Richard van der Maden. Ja, lijkt wel beslist hè? 79 minuten en uh, Vitesse staat dus voor met 3-1. Wat zal PSV dit allemaal met een heerlijk gevoel volgen? Want de strijd om de titel lijkt nu toch wel echt definitief beslist. Vitesse gaat dit duel in eigen huis zeer waarschijnlijk helemaal naast zijn hand zetten en winnen. Echt spannend dan op het kasteel, Armaan. Ja, en Sparta heeft een hele belangrijke troef in de strijd tegen degradatie. En dat is een keeper, Yannick Houtin. En een geweldige redding had op een kopbal van Johnson. En alle spelers van Sparta mogen hem even gaan bedanken. Want hij is de reden dat het nog 1-1 staat op het kasteel bij Sparta-Ado. Sebastian, bij de koppel, koers in Apeldoorn. 16 rondjes zijn er nog te gaan. Het zou wel eens een Duitse zege kunnen worden... bij het laatste onderdeel van dit WK-baanwielrennen. Want het Duitse koppel heeft inmiddels 9 punten meer dan Spanje. En Australië staat op 12 punten achterstand met nog twee sprints te gaan. Het Nederlandse koppel, anoniem 11e. Eén puntje slechts. Laatste dag van de WK indoor in Birmingham. En die houdt kamp. 60 meter hoor, de halve finale met Koensmet nu begonnen. Hij moet bij de eerste twee of twee best tijden. Nee, beiden lukt niet. Ik denk dat hij vijfde wordt in zijn halve finale. Einde toernooi voor Koensmet. En dan de kraker in de Primera Division. Ja, het begint pas om uh, kwart over vier. Maar toch, het is nu al genieten. Barcelona tegen Atletico Madrid. Krijn, gaan ze maken. Het regent in Barcelona. Barcelona tegen Atletico dus. De inzet voor Barcelona is Atletico op acht punten zetten. Maar als Atletico wint, dan wordt het verschil tussen Barcelona en Atletico... twee punten kort om een hele spannende middag in Spanje. En die houdt kamp. We hebben allemaal een goede middag gezegd. En de eerste Nederlander was er alweer. Komen er meer of niet? <laughs> nee, dit is de laatste van vandaag. Oh. En van het toernooi. Een succesvol toernooi voor Nederland. Met twee keer een medaille voor van Hassan. Zilver en brons. En een prachtige bronzen medaille. En wat stond ze te glunderen afgelopen. Uh, een half uur. Toen ze gehuldigd werd. Nadine Visser. Die op de afstand die we nu zien bij de mannen. De 60 hoorden. Uh, mooi brons haalde. Koensmed, vijfde in 769. Dat is geen slechte tijd hoor. Hij had een persoonlijk record. En heeft een persoonlijk record van 765 dit jaar. Maar 769. Ja, is net niet goed genoeg. Voor een plaats in de halve. Uh, in de finale. En dat was ook te veel uh, gevraagd van hem. Ik denk dat hij tevreden is met een halve finale plaats. Uh, Koen Smet er dus uit. We krijgen nog twee halve finales en verder ook hele mooie andere eh, onderdelen. Zoals het Pols ook Hoogspringen met de absolute wereldtop van buiten eh, van de Olympische Spelen in actie. We hebben het verspringen, maar we hebben ook de 3000 meter bij de mannen. 800 vrouwen. Eh, 1500 mannen. En we eindigen met de 60 meter hoorde finale en twee keer 4x400 keer meter, zowel vrouwen als mannen. En dan zit het toernooi in Birmingham erop dat getijsterd is door slecht weer. Eh, weinig of weinig publiek. In ieder geval niet steeds vol. Maar nu is het uh, gewoon een genot om naar te kijken. De laatste dag in Birmingham. Sparta-Ado. Gaat er een winnaar komen, Arman? Ja, Het lijkt er toch wel op, want bijna ploegen spelen op de aanval. 80 minuten exact gespeeld. Tijmen Goppel nu voor Ado ingevallen. Net voor Elsen Hooy. Die uh, geeft de voorzet. Wordt van richting veranderd. Door een Spartaan van richting veranderd. En dus een hoekschop voor Ado. Maar het is echt een hele leuke tweede helft geworden. Dat kwam door die uh, gelijkmaker. redelijk, vanuit het niets. Van Kramer. Het was de 1-1. Zo grappig, dat zag ik pas uh, na een paar herhalingen. Is dat hij, Kramer al de hele wedstrijd uh, wordt toegezongen door het uitvak. Broodje kroket wordt gezongen als hij aan de bal is. En hij maakt een gebaatje na de goal alsof hij een broodje had. En straks vervolgens de duim op richting dat uitvak. Dat vind ik dan wel weer humor van Michiel Kramer. Die vlak na de gelijk, maar ook de tweede eigenlijk had moeten maken. Verhaard schoot nog eens op de paal. Muur in het net. En nu is Ado weer beter met El En de hoekschop komt voor de voeten van uh, Immers. Die moet even terug om hem echt te kunnen aannemen. Dat heeft hij nu gedaan. Immers naar Duplan. Ook oud Spartaan. Net als Valkenburg. Die voor hem plaats moest maken. Maar de voorzitter van Dupland, die verdwijnt in de handen van Hoed. En dat is echt een goede doelman, zegt. Daar heeft Sparta een goede slag mee geslagen. Dick Advocaat had voor zijn komst nog nooit van de hele man gehoord. Maar nu zal hij hem wel kennen. Want hij houdt Sparta echt op de been in deze wedstrijd. Een geweldige redding eerder op het schot van Hooy. En Net dus die kobbel van Johnson. Heel moeilijk om die nog te stoppen. Maar een prachtige reflex. En hij had hem te pakken. Nog negen minuten. En beide ploegen spelen hier om te winnen. En dat betekent dat we nog een hele leuke slotfase tegemoet gaan op het kasteel. Hoe lang nog in Apeldoorn, Sebastiaan? Nog twee rondjes. En dan zit dit WK erop. Want dan is de koppelkoers voorbij. En die gaat gewonnen worden door Duitsland. We gaan nu de bel horen voor de laatste ronde. Het Spaanse koppel probeert nog wel om de aanval te plaatsen. Maar zolang zij in dezelfde ronde blijven rijden als Duitsland, is er niks aan de hand. Oh, dan gaat hij aflossing bij de Spaanse. Spanje hadden helemaal de mist in. En missen ze dus ook nog de tien slotpunten die gaan naar de Denen. Maar die zijn nog niet meer kansrijk voor het podium. Denemarken in de laatste sprint inderdaad voor Spanje. Maar hier komen de wereldkampioenen aangereden uit Duitsland. Theo Reinhardt en Roger Kluge. Boomlang, lang niet op de baan gereden trouwens. Keert na een aantal jaren weer terug op de wielenbaan en pakt meteen de wereldtitel op de koepelkoers. Goud dus voor Duitsland. Spanje wordt tweede. En volgens mij eindigt Australië dan op de derde plaats. Net voor de Britten. Allemaal, nee, de Britten gaan er denk ik nog net overheen. Ik denk dat in de score die ik hier zie... de laatste sprint nog niet is verwerkt. In ieder geval is Nederland elfde geworden. Eén puntje slechts voor Wim Struttega. En Roy Pieters konden er niet mee in het geweld. Vooral het Duitse geweld. Dat dus de de laatste gouden medaille, de laatste wereldtitel veroverd. Daarmee de vierde titel voor Duitsland. Nederland bovenaan de medaillespiegel. Eén titel meer, vijf keer goud. Vijf keer zilver, twee keer brons, twaalf medailles in totaal. Arma Nafsaroglu. Oh, wat een ontlating op het kasteel, Wat Sparta scoort. Het is de 2-1 van Robert Muren. Het is een cadeau met een hele grote strik eromheen. Die wordt uitgepakt door Muren, want Kamon verdedigt slecht uit. Tikt de bal in de voeten van Muren, die blijft heel rustig. En schiet de bal achter Swinkels in de goal. En dit is echt uh, ongelooflijk wat ik hier zie. Sparta 2-1 voor en wij gaan weer naar Richard. Ja, daar is het 3-2 geworden. Een goal van Siem de Jong in de slotfase van de wedstrijd. Maar hier voelt het toch een beetje alsof de spanning weg is. Maar ja, oké, okay, Ajax kan natuurlijk nog steeds op 3-3 komen. Heeft veel kansen gekregen, veel kansen dus ook laten liggen. En nu komt dan die aansluitingstreffer van Siem de Jong. Vitesse is met vijf verdedigers gaan spelen na die wissel van Berens van der Werf. En het krijgt ineens kans op kans, pas weer geslagen. En zo is het 3 voor Vitesse, 2 voor Ajax. Ja, Sebastian, Sebastiaan, als jij ook een goal had. Maar daar gaat niet. Nou, ik heb genoeg goals gehad, hoor, deze dagen. Genoeg uh, goud, zilver en brons voor de Nederlandse ploeg. Dat, is, uh, dat verhaal was ik aan het vertellen. Bovenaan de medaillespiegel staat, en dat is heel knap, met nul budget. Want er is de laatste jaren alleen maar bezuinigd op de budgetten voor uh, de baanploeg. En als je dat dit WK ziet, met al dat goud, zilver en brons... dan uh, is dat een dikke pluim voor Bill Hoek, de sprintcoach... en Peter Schemp zijn assistent van uh, de duuronderdelen. Gaan we nu naar Sparta terug? Ja, naar Arman. En hij kreeg een Russen appje van jou, Hugo, dan een kennis van jou. En de Rus was vertrokken. Ik hoop ja. dat hij nu inmiddels wel heeft gezien wat er is die gebeurd. Die loopt rond de Kralingse plas. Oh, Oké, okay, moet hij snel terugrennen. 2-1 is het voor Sparta. Doelpunten van Kramer en Muren in de tweede helft. En ADO uh, gaat nog eens wisselen voor de laatste keer. Maar de opluchting bij die support en bij advocaat ook schitterend om te zien door Want het zag er natuurlijk heel slecht uit in die uh, eerste helft. Het leek eigenlijk helemaal nergens op. Maar toch, op de een of andere manier is Sparta erin geslaagd om het om te draaien. En ja, dat kwam eigenlijk voort uit die gelijkmaker van Kramer. Die kwam vanuit het niets. Maar ja... Hij ging er wel in. En dan kan het zo raar lopen in voetbal. Dan komt er nu in voor Bakker bij Ado. Dat is de laatste wissel. Ja, maar wat een kans heeft Ado hier ook laten liggen. Zeg. Want deze overwinning van Sparta die is niet eens verdiend. Een gelijkspel. Dat was wat logischer geweest. Maar het allerlogische was gewoon een overwinning van Ado. Maar dit lijkt de tweede overwinning van Sparta te gaan worden. Nou, Onder leiding van Tikad van Kaat. Zes minuten nog. Ja, jij bent zwartgallig als supporter. Maar ze staan gewoon <lacht> voor. En nog vijf minuten te gaan. 2-1 is het. En nu de bal naar Swinkels. Teruggespeeld door een Ado. Verdediger. Die schiet de bal dan weer naar voren. Wat een enorme fout ook van Wilfried Kanon. Dat verzin je bijna ook niet. Die had in alle rust gewoon die bal weg kunnen schieten. Maar schoof hem in de voeten van Swinkels van de Muren En die schoot de bal achter Swinkels. Dat was de 2-1 van Sparta dat nu een ingooi mag nemen. Nelon aan de linkerkant van het veld. Maar het feest is al losgebarst op de tribunes. Op het kasteel. Want de mensen die weten het. Nou die weten het. Die hopen het. Moet ik eerder zeggen. Dat ze hier gaan winnen. En dat ze twee plekken gaan stijgen. op de rangwijs niet meer. De sluiten, Wat er ook gebeurt na dit weekend. Want Roda heeft al gespeeld. En Roda gaat gepasseerd worden door Sparta. Als Sparta inderdaad die twee en voorsprong weet te verdedigen. En ze gaan ook over Twente heen. Maar dat komt zodanig nog in actie tegen FC Groningen. Oh wat speelde Sparta slecht in de eerste helft. Maar wat ze staan nu wel gewoon voor. Ingooi van Nederland gaat richting Kramer. Hij niet. En Svinkels krijgt de bal weg. En via Duplan is de bal zoals helemaal weg bij Ado. Die levert dan in bij Ahanach, maar dan maakt er een over, wordt er een overtreding gemaakt door Duarte... en krijgt Aarde dus een vrije trap. Vier minuten nog. Sparta op weg naar de tweede overwinning onder advocaat. Is het een Sparta-fan die halverwege weggaat? Ja. Omdat hij niet vond om aan te gluren of omdat hij weg moest? Nee, ik kon het, kon het niet aan. Het is een dame... Nee, maar die, ja. dat, de, jij weet niet wat het is om supporter te zijn van een kleine club. Nee, oké. Okay. Echt niet. Goed. Want ja. uh, sommige mensen verdragen dat gewoon niet. Dan, ik, ik heb ook wel eens gezegd, laten we onze club opheffen... In een, in een, in een, ja, op een moment van wanhoop. Dat je ja. gewoon niet meer tegen de ellende kan. En nou. laten we eerlijk zijn, jij, jij hebt verstand voor voetbal. De eerste helft, dat komt toch? Ja, niet? maar ga, ik vind dat je daar niet weg moet gaan. Maar dat is weer een andere discussie. Ja, ja. dus daar hebben we het zo meteen nog even over. Vitesse tegen Ajax. De slotfase 3-2. Ja, wordt het toch in één keer spannend. Maar ja, om, nou, te denken dat dan de spanning nog terug kan komen in de competitie. Gaat een beetje ver misschien. Ja, ook aan 3-3 heeft Ajax natuurlijk helemaal niets. Geel nu voor Lasse Schöne. Ook eerder al geel voor Sieg. Irritaties, frustraties. Je ziet ze in het spel van... De ploeg van Erik ten Hag, de eerste nederlaag onder zijn leiding, komt steeds en steeds dichterbij. Na 14 wedstrijden op rij zonder verlies gaat Vitesse waarschijnlijk vanmiddag in Arnhem winnen van Ajax. En dan met het verschil 10 punten. PSV ja, is het natuurlijk helemaal beslist. en kan het draaiboek uit de kast in Eindhoven, zou je eigenlijk zeggen. Talia Fico kopt nu in de voeten van Younes. Die wordt flink opgejaagd door drie man van Vitesse. Zo is het een ja, toch wel boeiende voetbalmiddag geworden natuurlijk met Brian Lintzen die twee keer scoorde. Hij is inmiddels gewisseld door Henk Frezer. Man van de wedstrijd toch, Linsen, die hier ook drie weken geleden... tegen Feyenoord de beste speler van het veld was. Ook toen was hij heel erg belangrijk met ontzettend veel energie met doelpunten. En dat heeft hij ook vanmiddag tegen Ajax weer laten zien. Dat flat speelde. Het eerste kwartier was het goed, fel, agressief. Paar Prima kansen, maar daarna werd het met een minuut slechter en onzorgvuldiger. Een opleving nu weer in het laatste kwartier met een aantal kansen. Maar dat heeft ook te maken met de wissel van Frezer die Van de Werven bracht... Als extra slot op de deur. En daarna ging uh, Vitesse dus wat loeren op de counter. En kwam uh, Vitesse, of Ajax weer wat verder uh, in de buurt van het doel van Vitesse. Nu een kans waar ik even naar zit te kijken aan de rechterkant. Tenminste bijna bij Matas Die is uh, gewoon blijven staan. Castanjos is ook uh, gekomen. Het... Uh... Het haalt uiteindelijk niet zo heel veel uit. Wel een corner nog voor uh, Vitesse aan de rechterkant van het veld. Inmiddels in minuut 90. Geweldige goal natuurlijk gezien. Eerder op de middag van uh, Nafarone voor Voer. Dat betekende de 1-0. 2-0 Linse. 2-1 Cachiera. 3-1 Linse. En vervolgens Siem de Jong met de 3-2. Nu de corner van uh, Mason Mount. Terwijl we de blessuretijd uh, gaan zien. Drie minuten extra in deze wedstrijd. Ruimtes worden groter en groter ook op het veld. Kansen aan beide kanten. Maar vooral voor Ajax toch in de slotfase. Met drie puiken reddingen die we ook nog hebben gezien van Remco Pasweer. Dat is voor hem ook wel prettig. Na die aantal ketsers toch op rij voor de keeper van Vitesse. 3-2, drie minuutjes nog in de blessuretijd in Arnhem. Sparta-Ado. Yannick Hoed is echt de redder van Sparta hoor. Want weer een kans voor Ado. Nu voor Delano Ladan En die leek hem binnen te schuiven tussen de benen van die doelman door. Maar hij sloot ze erin op tijd. En toch weer een redding van die Duitse keeper. Die drie hele belangrijke reddingen had in deze wedstrijd. Dus nog 2-1 voor Sparta. Dat uh, op weg gaat naar drie punten die wel eens cruciaal kunnen zijn. Aan het eind van de rit als het gaat om de strijd tegen degradatie. Sparta al heel lang op die laatste plaats. Maar nu lijkt het zover dat ze afstand gaan doen van die laatste plaats. Volgende week zaterdag kwart voor negen. Wedstrijd waar ik bal enorm op verheugd. Nou, naar Sparta in Kerkrade. Ja, ik mag er naartoe die ik ben. Dat wordt een hele belangrijke. Maar deze was ook al heel belangrijk voor Sparta. Om deze te winnen thuis van Ado. En het lijkt inderdaad te gaan lukken. Ahanach. Die uh, naar de rechterkant gaat. De wissels van advocaat in de rust. Die waren belangrijk hoor. Want voor haar was de man die de assist gaf bij de 1-1 van Kramer. En Muren, de andere die kwam in de rust. maakte zelfs de 2-1. Drie minuten komen erbij. Daar beginnen we nu mee. Drie minuten scheiden. Sparta dus van de tweede overwinning onder leiding van dik advocaat. Die druk al de hele wedstrijd staat te coachen. En probeert grip te krijgen op het spel van zijn helft. Maar het is chaos, het is paniek. Ado nu weer met Goppel. Die een voorzet geeft richting El Khadija. Sparta werkt die bal weg. Tweeënhalf minuut nog. 2-1 voor Sparta. Hoe lang nog. Uh in aan Richard. Ik denk nog een minuut. Het is 3-2 voor Vitesse. Dat dus zes punten gaat pakken dit seizoen van Ajax. Of de ploeg van Ten Hag moet toch nog een derde goal gaan maken. Maar dat zie ik eigenlijk niet meer zitten in deze laatste minuut. Kuipers kijkt al op zijn klokje. Zojuist weer een gele kaart voor Ajax. Ik zei het net al. De frustraties, de irritaties zijn heel duidelijk zichtbaar in de ploeg van Ajax. De licht ging op de bonnen aan. Onbezuisde actie op Castaños. Terecht een gele kaart gegeven door Björn Kuipers. Het, het is hier uh, toch wel een feeststemming. Dat is natuurlijk ook logisch als je wint van Ajax. Dat zijn de extra grote wedstrijden. Daar kijken ze hier natuurlijk naar uit. Voor het eerst ook in lange tijd zie ik dat de tribunes... Heel goed gevuld zijn. Af en toe een leeg stoeltje. Maar het is een sfeervolle en goede middag geweest voor Vitesse. En dat doet natuurlijk ook goede zaken in de strijd om de play-offs... om Europees voetbal. Het is de verwachting van alles en iedereen hier bij de Arnhemse club... dat dat in elk geval wel gehaald gaat worden in dit seizoen. Dat toch vooral heel wisselvallig verliep. Net als overigens vorig jaar. De bal gaat naar voren bij Serrero richting Castaños. Dan is het voor naar Carafayev. Opnieuw voor. Neemt de bal handig aan met zijn been. Maar ik zie dat hij over de... De zijlijn is gegaan. En dat betekent dat Ajax nog een keer mag gooien. Dat geeft Voorda nog eventjes een flinke deal. Het is een wedstrijd die grimmig is geworden ook in de tweede helft. Maar de conclusie na vanmiddag is natuurlijk dat het verschil met PSV, het is nu afgelopen, 10 punten is geworden. Dat Ajax verliest van Vitesse met 3-2. En dat het zich kan richten op de tweede plaats. Dat wordt nog een hele strijd met AZ. Blesuretijd bij Sparta-Ado. Arman. Het is genieten van Dik Advocaat. Die al 1 minuut en 58 seconden lang sinds die bestuurde tijd loopt. of zo horloge aan het wijzen is naar die vierde man. Van kijk eens, het is altijd, Maar uh, de vierde man gaat er niet in mee. En schrijft zich op de vierde man helemaal niet minuut nog te gaan op het kasteel. 2-1 staat Sparta voor tegen Aden Den Haag. Het zou voor het eerst zijn sinds 2009 dat Sparta Ado verslaat in de eredivisie. En het is nu wel heel dichtbij. Nog maar 40 seconden na misschien wel de slechtste helft die Sparta dit seizoen op de mat heeft gelegd. Want die eerste helft leek werkelijk helemaal nergens op. Om de moeten man. maken. Na die eerste goal van Valkenburg. Maar ze hielden het bij 1. de Sparta in leven. En nu zijn het nog maar 25 seconden. De zegen voor Sparta. Zo dichtbij en zo belangrijk. Nog één aanval misschien van Ado. Met Kanon, de man van de fout. Bij de tweede goal van Sparta van Muren. Die uh, maakt daar een overtreding. Ja, en dan geeft Wiedemeijer de vrije trap. In het voordeel van Sparta. En uh, gooit advocaat het horloge bijna richting de vierde man. Maar het is nog echt 10 seconden. En dan zal Wiedermeijer wel affluiten. En mag het feest echt losbarsten op het kasteel. Een hele late goal... van Robert Muren. Zijn vierde van het seizoen. Lijkt genoeg voor de zege... van Sparta. De tweede zege... onder leiding van Dick Advocaat. En uh, die doeltrap mag nog genomen worden... door de man van de wedstrijd in mijn ogen. Jannik Hoed. De doelman van Sparta. Schiet de bal naar voren. En daar klinkt het laatste... fluitsignaal van Rijnald Wiedemeyer Advocaat die vlucht heel snel... de catacomb in. Daar zal hij wel een feestje... gaan vieren. Sparta is er nog niet. Maar dit zijn drie hele... Hele belangrijke punten die worden binnengesleept vandaag in deze thuiswedstrijd op Adenhaag. Onverdiend, maar zonder geluk vaart niemand wel. Matchwinner Robert Muren, Sparta wint met 2-1 van Adenhaag. Dit is NOS Langs de Lijn, met sport en muziek. is low Met de Wall Street Shuffle uit 1974, toen de Bitcoin nog niet bestond. Nee, dat klopt. En die hout kan wel, overigens. <laughs> is dat zo? Ja, ja dat was zeker. Sorry. Toch? Ja, jongen, ja. Toen, toen uh, was ik 27, ik durf het haast niet te zeggen. Maar het maar is je uh, weer zo oud? Ik wacht even, ja, ja, even erop. Het op. is niet te zien, hè? Uh, nog een zeker. Kurt, uh, niet. Hugo, van harte, jongen. Ik. Uh, ik vind het hartstikke leuk voor je. Ik zit bij de atletiek in Birmingham. En dat is ook heel mooi om naar te kijken. In een volle hal waar vier dagen topatletiek wordt bedreven. En op dit moment eigenlijk alleen twee technische nummers bezig zijn. Maar niet tenminste het polstuk hoogspringen bij de mannen. Met onder andere Renaud Lavillenie, De recordhouder op alle gebieden wat dat betreft. Maar werd wel verslagen in Brazilië bij de Olympische Spelen door Thiago Bras. Een geweldige gevecht was dat. Echt een half uur lang man tegen man. En dat kan bij het pols ook hoog springen. Het verspringen bij de vrouwen is bezig. Maar we gaan nog zoveel mooie dingen zien. Ik heb het al eerder verteld. Met als voor mij hoogtepunt toch in zo'n hal waar een baan 200 meter lang is. De 4x400 meter, zowel bij de mannen als de vrouwen. Geen Nederlanders meer in actie. We hebben Koen Smet als laatste in actie gezien. Om de 60 meter hoorde. Waar hij in de halve finale werd uitgeschakeld. Maar het is toch een goed want als ik kijk naar de medailleplaatsing, uh, uh, dan staan we, als je het aantal medailles neemt, drie namelijk, staat Nederland op de derde plaats achter de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. En dat is knap en dat is gewoon goed en dat betekent dat wij de afgelopen jaren een uitstekend atletiek land zijn geworden. En met het EK in Berlijn in augustus voor ogen gaat het ook heel mooi worden. We gaan nog heel veel mooie dingen beleven hier in Birmingham het komende, nou, de komende twee uur, zeg maar. Gaan we nu eens eventjes schakelen naar een echte competitie. Laten we er niet omheen draaien. De Iredivisie uh, steekt schril af. Bleekjes af in vergelijking met de Primera División. Barcelona tegen Atletico Madrid. Krijn maken. Barcelona is beter in de eerste tien minuten van deze wedstrijd. Hij Heeft veel balbezit. Zet Atletico onder druk. En dan zou je toch zeggen. Atletico is on fire de laatste tijd in bloedvorm. Want Atletico wint niet alleen wedstrijden in de competitie. Hij doet dat ook nog eens. Maar al te vaak terwijl het een nul vasthoudt. Maar hier tegen Barcelona. In Barcelona heeft Atletico de ploeg van Diego Simeone het moeilijk. Want daar komt de volgende aanval van Barcelona. Met onder meer Filippe Coutinho in de basisopstelling. En dus geen Paulinho. Linksback is Jordi Alba die weer terug is bij Barcelona na een schorsing. En Piqué, hij kreeg rust tegen Las Palmas. Hij staat weer in de basis van Ernesto Valverde, de coach van Barcelona. Hij dus een paar dagen geleden tegen... Las Palmas. 1-1 werd het in die wedstrijd. En daardoor is het verschil in punten met uh, Atletico nog maar vijf in deze wedstrijd. Dus een ultra belangrijke wedstrijd. Want als Atletico wint dan is het verschil nog maar twee. En wordt het weer heel spannend in Spanje. Want we zijn inmiddels alweer in uh, speelronde 27. Maar Barcelona dus beter heeft al twee hoekschoppen mogen nemen. En Oblak, de goalie van uh, Atletico, moest één keer in actie komen. Nadat een bal van richting werd veranderd naar die tweede hoekschop van Barcelona. Dat liep uh, goed af voor Atletico. En... Uh, het is Messi die bal bezit heeft op dit moment voor Barcelona. Messi vindt daar Felipe Coutinho. Die uh, deze wedstrijd in de basis staat. Wat, uh, ja, wat een speler is die wat uh, meer kan brengen dan uh, wellicht uh, Paulinho in een uh, kraker als deze. Voorlopig is het Barcelona dat de betere ploeg is. Maar het staat toch altijd in Kamp Nou waar het regent. Waar het inmiddels wel wat droger is gaan worden. 0-0. Geen goals maar een beter Barcelona. Kjad Nuis die wilde na zijn succes op de Olympische Spelen... heel graag wereldkampioen sprint worden. Hij uh, zat er op de slotafstand dichtbij. Maar kwam uiteindelijk net iets kort om de door Lorenzen van die wereldtitel af te houden. Daar baalde Nuis na afloop toch wel van. Hoor. Iedereen zei al van, wacht nou maar, er gaan er een hoop stuk. En dat zei ik zelf ook tegen jou. En dan hoop je dan op. En dan is eigenlijk tegen beter weten in. Hij ziet staan, gewoon een tiende. En zo dichtbij en weer die spanning zo hoog. Ja, ik ben ook wel blij dat ik gewoon even klaar ben met al die spanning, weet je. Het ja. komt dan maar echt even uit, en... Godsamme lief, ik had er oh zo graag God. deze ook gewonnen. Ja. Oh maar ik heb meer zoiets van, ah... Oh. Nou ja, het is jammer, ik win gewoon mijn afstand hier, en uh, ik, ik heb gewoon gestreden voor wat ik waard was, en... Er ging er een hoop stuk, en hij ging net niet genoeg stuk om... Uh, om mij de titel te brengen, Zo uh, so be Heel... ja. Heb je dan twee weken, drie weken op je tenen gelopen, onder hoogspanning? Veel moeilijke races moeten rijden. Er veel gewonnen. Is dat wat er nu uitkomt? Ja, ook. Maar ik wil gewoon heel graag naar huis ook. Ja. Ja, dat... dat mag bijna. Um, ja, je zegt een tiende. Het is een tiende punt. Hè? Het is drie tiende. Maar is dat de tijd, de tijd die je... Want, je, want met 1.880 was je wereldkampioen geweest. Maakt, het da, maakt dat het ook moeilijk? Dat je denkt van je ja, had het gekund. Ik wilde vandaag 1,85 rijden. En uh, ik had gisteren... Alles gaat gewoon de hele week al lekker. En die 500 meter kon ik net niet brengen wat ik, wat ik kon. En de eerste 1000 was zoals ik zei, was oké. Okay. Deze was niet oké. Okay. Wat slordig. En dat is misschien ook de laatste rit. En, uh, ik ging niet kapot zoals de rest. Maar het was niet scherp genoeg. En daar baal ik dan gewoon van. en uh, Op meteen de groep heb ik niet. Ik heb er gewoon alles, alles uitgehaald. Wat erin zat. Wel een keer een kans. Hè? Je, hebt, je hebt twee Olympische titels. Je hebt zilver nu. Je moet ook genieten. Is zo. Maar... <laughs> ik wou gewoon dat toetje, gewoon wat ik je zei. En, ah, dat had gekund en daar baal ik van. Ik, eh, ik ga altijd voor het hoogste haalbaar. Dat ah, is dan heel erg jammer dat ik er net na zit. Maar goed, eh, het was een prachtig jaar. NTO Radio 1. Straks de gevoelstemperaturen van uh, Marco Vroef. Eerst het NOS Journaal van half 5. Juli Stobrinski. De Franse president Macron reageert enthousiast op het besluit... van de Duitse sociaal-democratische partij SPD... om toe te treden tot de Duitse regering. Goed nieuws voor Europa, noemt Macron het... Hij kondigde aan dat Frankrijk en Duitsland gaan werken... aan nieuwe initiatieven om Europa vooruit te helpen. Vier doden en meer dan twintig gewonden door een gasexplosie in Polen. De ontploffing was in een appartementencomplex in de stad Poznan. Een deel van het gebouw is ingestort. Honderden demonstranten aan het begin van de middag bij de Oostvaardersplassen. Ze vinden dat de grote grazers met de kou te veel aan hun lot worden overgelaten... en te weinig eten krijgen... Daarom gooiden ze hooi over de hekken... terwijl Staatsbosbeheer de grote grazers sinds vrijdag ook extra eten geeft. En ook al dooit het flink... zijn vandaag toch nog veel mensen het ijs opgegaan en er doorheen gezakt. Politie en brandweer moesten onder meer in actie komen in Rotterdam... Terraar, Arnhem en Voerendaal. Het is plus 10, geloof ik, Marke Verhoefte. Plus 12, plus 12 hebben we gehad in het zuiden. Waarom ga je dan het ijs op? Ja, vertel mij wat. Ik weet het niet. Maar nee. Nee. Het, is, het is overigens wel een raar land. Uh, Gisteren hadden we nog gevoelstemperaturen. Ik mocht van Gerrit eigenlijk... Van, van mij wel hoor. Van jou wel. Uh, van geloof ik min 15 of min 18. Ja. Vandaag plus 12. Er ja. komt kom niet veel voor denk ik. Uh, die enorme verschillen wel? Nou op zich heb je wel vaker na een dat je dus uh, Of na een vorstperiode dat je flink de dooi induikt. En nu doe je dat in een jaargetijd. Dat de zon gewoon al heel veel kracht krijgt. En als die dus de ruimte krijgt. Schijnt. Ja, en de lucht is even wat zachter. Dan weet de temperatuur de weg omhoog ook echt wel te vinden. Ja. En dat hebben we we vandaag gemerkt in het zuiden van het land... met temperaturen van 12 graden. In het noorden bleef het allemaal wat achter... maar ook daar dik in de plus uiteindelijk. Dus uh, die winter is echt wel weg. Ja, definitief komende dagen ook. Nou, er kan in de nacht eens dus een keer een temperatuur... dicht bij het vriespunt komen. Dat is wel meteen vervelend, want dan kan het natuurlijk nog wel glad worden. Komende nacht is bijvoorbeeld ook een voorbeeld daarvan. In eerste instantie gaat het de komende uren regenen... maar in de loop van de nacht wordt het weer droog... en als het dan opklaart, kan de temperatuur tot dicht bij nul dalen... en kan het dus ook plaatselijk glad zijn. Maar ja, morgen overdag is het weer 7 tot 11 graden met de zon erbij, droog weer... Uh, ja dan is van gladheid natuurlijk helemaal geen sprake meer. Wat we nog wel uh, met wat naweeën te maken hebben... is rond grote ijsoppervlakken. Dus neem bijvoorbeeld het IJsselmeer. Dat is koud als daar uh, zachte en wat vochtige lucht overheen stroomt. Dan heb je rond het IJsselmeer nevel en mist. En ja, dat kan dus bij grote ijsoppervlakken... voorlopig nog wel eventjes een, een dingetje zijn. Ja, oké. Okay, nou, Wat er dan later in de week gebeurt... dat horen we een uurtje, over een uurtje van je. Prima. Ja, oké, okay, bij deze. Helene de Geest aan de files. Ja, ook op de weg heeft de vorst zijn sporen nagelaten. Onder andere... op de de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Want daar zitten gaten in de weg bij Delft Noord. Er zijn twee rijstroken dicht. Van Rotterda vanaf Rotterdam Airport heb je ongeveer 20 minuten vertraging. Ook gaten op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda-West en Zevenbergse hoek ongeveer een uur vertraging. Daar moet je zelfs via de vluchtstrook. En verderop op de A16 van, Rotterdam, van Breda naar Rotterdam bij Knoop en Terbrugse plein ook nog twee kilometer. En ook dat heeft te maken met een spoedreparatie. Radio 1, NOS langs de lijn. Straks om kwart voor vijf, 20 tegen Groningen. We volgen Barcelona Atletico live. En uh, kort voor tijd staat er bij Go Ahead Eagles... tegen de Graanschap in de Jubilee League. Maar liefst 0-4. Dan Kirsten Wild, wereldkampioenschap op baan in Apeldoorn. Ongetwijfeld het toernooi van haar. Ze pakt dus juist haar derde gouden medaille, heeft hij mee kunnen krijgen. Dit keer op het onderdeel puntenkoers. Eerder was ze alweer wereldkampioen op de scratch. En op het Omnium, eh, op de puntenkoers, bleek Wild tot haar eigen verbazing een klasse apart. Uh, dit is echt bizar. Ik wist het voor de laatste sprint al. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Nee, want voor, bij die ene laatste sprint, ja, daar, daar ben je het zeker, daar heb je de kloof uh, definitief geslagen, daar ben je wereldkampioen. Hoe is het dan om dan nog die tien ronden te rijden? Ja, eerst dacht ik, ik reken me toch niet fout, hè. Ik dacht, en toen zag ik Peter aan de kant staan ik dacht, nee, volgens mij heb ik het wel goed. Ja, dat was echt gewoon genieten. Ik had denk ik gewoon kippenvel. Het was echt, uh, ja, het is echt onvoorstelbaar. Dat is heel bijzonder in een puntenkoers, hè, dat je het dat, dat je, dat je dat al zo lang kan vieren, zeg maar. Meestal wordt het pas op de streep beslist. Ja, zo vaak win ik eigenlijk geen puntenkoers. Dus ik ben echt gewoon, ik heb een beetje een haat liefdeverhouding verhouding met puntenkoers. Het kan heel goed gaan en het kan heel slecht gaan. Ja, vandaag was een goede dag. Waar zit die haat liefdeverhouding in? Nou, ik ben er wel eens echt volledig doorheen gezakt en als je dan achter de feiten aanfietst dan, uh, dan is de puntenkoers echt verschrikkelijk. Maar we hebben heel veel, uh, heel veel blokken gedaan om de uh, puntenkoers te verbeteren. Eigenlijk vooral om uh, alleen weg te, te kunnen blijven. Nou ja, dat, dat is dan ook wel handig als je, als je tempo hoog moet houden. Ja, je hebt de koers eigenlijk vanaf het begin af aan in handen genomen. Hè? Je hebt er geen gras over laten groeien. Gewoon meteen laten zien van uh, ik ben er en uh, ik wil hier winnen. Ja, ja. Ik, ik vond het eigenlijk niet zo heel erg dat hij Amerikaans gelijk met punten pakte. Ik dacht, hij heeft ook een beetje de druk van de koers. Kunnen we een beetje verdelen. En uh, ja, ik kon het eigenlijk overnemen en vasthouden. Dus dat was wel heel gaaf. Eén schrikmomentje toen die Engelse demoreerde misschien. Ja, klopt. Ja, die reed hard weg. En uh, ik hoopte wel dat we tempo dan een beetje erin konden houden. Ze dus hadden ook gewoon afgesproken. Als er iets gebeurt, blijf gewoon onderin rijden. Hou het tempo in die groep. En met vijf ben je altijd sterker dan één. Maar goed, ze is vorig jaar kampioen geworden, dus ze kan wel fietsen. Ja, en ik dacht van, misschien leggen ze allemaal wel uh, het op, op jouw bordje, dat jij het alleen moet gaan doen. Daar was ik ook bang voor. Maar uh, ja, ik denk omdat ik zeg maar ook het initiatief bleef houden, dat de rest ook dacht van, nou ja, als zij blijft rijden, blijven wij ook rijden. Je hebt vier medailles, drie gouden. Ja, hoe is dat? Ja, het is echt bizar. Ja, ja, ik, ik weet het echt niet. Dit, dit dat heb ik echt nooit gedacht dat ik dit ooit zou kunnen. Ik ben er echt super, super blij mee. Je bent de koningin van het toernooi. Ja, ik ben gewoon echt heel blij. Hold oh, the wind and whistles down. The cold dark street tonight. And the people they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls with the girls in the hair. While the chateau manager just sit away over there and the songs they go out.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 Barcelona tegen Atletico Madrid. En op het scherm dat hier schijnt... zien we een grote voetballer naar de hemstring grijpen. Klein schuit te maken. Ja, en dat Hugo is Andres Iniesta. Hij zwaait naar de kant. Had al even hiervoor pech. Want hij viel snoeihard op de grond na een duel naar nou Sprong. Iniesta, daar kwam hij nog goed van af. En nu is het Iniesta die inderdaad naar de hemstring grijpt. en Dus is het de vraag of hij terug kan keren? Ik denk het niet. Want hij, zijn vervanger staat al klaar. Barcelona heeft ondertussen balbezit. Barcelona veel beter dan Atletico. Eén schot van Partey op het doel van Marc-André Ter Stegen. De Duitse keeper van Barcelona. Verder is het alleen maar Barça dat aanvalt. Een overtreding van Gabi was er al op de punt van de 16 meter. En dat is natuurlijk een klusje voor Messi om zo'n vrije trap te gaan nemen. Maar het werd geen magie van Messi. Want hij schoot... De de bal in de tweemansmuur van Atletico. Daarna een fa fantastische actie van Messi. Die de bal kreeg tussen drie spelers van Atletico. Hij wurmde zich er met de bal tussenuit. En vervolgens kwam er een schot op het doel van Oblak. Dat werd geen doelpunt, maar wel een hele mooie actie van Messi. En Barcelona blijft aanvallen. En, uh... Blijft Atletico de druk zetten. En dat uh, lukt ook nu met uh, een goede actie van Jordi Alba. Geeft de bal voor en Is het uh, Philippe Luis die hem wegwerkt. Maar de druk blijft onverminderd groot. Als de bal voor de voeten komt van uh, Felipe Coutinho. Maar zijn schot komt er niet. Het wordt wel een hoekschop voor uh, Barcelona. De derde in deze wedstrijd. En Iniesta staat wel binnen de lijnen. Liep ook weer mee in die aanval van Barcelona. En uh, ja, het ziet er dus op zich wel goed uit. Want als het echt een hele zware hemstringblessure is. Dan zou die ogenblikkelijk gewisseld moeten worden. En nu stond hij gewoon. Wel weer op de rand van de 16 meter op het moment dat Barcelona aanviel. Iniesta heeft inmiddels weer balbezit. Hoekschop genomen, komt daar de voorzet van Barcelona. Wordt daar weggewerkt door Diego Costa. Die uh, natuurlijk terugkeerde van Chelsea uh, eerder dit seizoen. En uh, daar is Barcelona in een verdedigende rol. Barcelona blijft aanvallen. Eén schotje op doel van Atletico Madrid. En Griezmann hebben we bijvoorbeeld totaal nog niet gezien. De man die vier keer scoorde in de laatste wedstrijd voor Atletico. En dat was de wedstrijd tegen Leganés. Toen maakte hij alle doelpunten. Maar nu is hij nog onzichtbaar. Suarez heeft de bal. Zijn schot wordt geblokt. En dus blijft het 0-0 in Kampnauw. Andy in Birmingham bij de 3-kilometer-man, als ik goed ben geïnformeerd. Klopt helemaal en aan de leiding loopt de regerend wereldkampioen... Yomif Kejelcha. Ze hebben nog vier ronden, nu iets minder te gaan. In die 3000 meter, we hebben zojuist een mooie herinneringsplechtigheid gehad... voor Sir Roger Bannister. Vandaag overleden, 88 jaar eh, jong. Eh, hij was de eerste man die de mijl onder de vier minuten liep. En dat eh, voor een Engelsman eh, is echt een hele grote meneer. Maar ook een hele grote meneer is die Yomif Kejelcha, de Ethiopiër. Een van de drie Ethiopiërs in dit veld... Het gaat uh, redelijk hard uh, daar vooraan. Die Kieltsja uh, wilde wel even aantrekken nadat het de eerste tien rondjes zeg maar, heel langzaam ging. Nog 2,5 ronde, oftewel uh, zo'n 500 meter te gaan voor de 3000 meter. De Spanjaard ligt uh, rond derde, vierde positie. Adel Mechal, die heeft een hele tijd op kop gelopen, maar wordt nu een beetje weggelopen. Want het zijn toch de Afrikanen die het gaan doen. Drie Ethiopiërs, twee Kenianen en een Amerikaan van Keniaanse afkomst. Kip Chidjier, die ook heel goed uh, meeloopt. Op kop nog altijd Kieltja. En daarachter zijn landgenoot. Barrega. Moet je even onderbreken, we gaan even ja. naar Barcelona tegen Atletico Krijg. Het staat 1-0. Het is Messi die scoort in de 26e minuut voor Barcelona. Een overtreding op Messi op zo'n 20 meter van de goal. Ja, dan staat hij klaar voor het nemen van de vrije schoppen. Dan is de spanning voelbaar in dat kamp nou bij de fans van Barcelona. En hij doet het gewoon. Messi scoort Barcelona op een 1 0 voorsprong tegen Atletico. En die. Laatste ronde is ingegaan met twee Ethiopiërs op kop en daar achteraan. Uh, Davis Kiplagat, de Keniaan. En op kop de wereldkampioen. Dat is hij nog steeds. Jomif Kieltja. En gaat hij dat prologeren? Het lijkt er wel op. Kijeltsja nog altijd op kop. Gaat de laatste bocht in. Gaat nu het rechte hand op. En dan na ruim acht minuten komt hij als eerste zo dadelijk over de finish. Ja hoor, een dikke, dikke overwinning voor Kieltja. Tweede plaats ook voor een Ethiopiër. En de derde plaats is voor uh, uh, Birgen, de Keniaan. Maar de wereldkampioen, was hij al. En is hij nog steeds, Jomif Kielcea... nog twee jaar wereldkampioen indoor op de 3000 meter. Afgelopen week was Rutte, dat weet en die ook was Rutte gesmitten hier te gast. Die zei, op het moment dat de discus mijn vinger verlaat... weet ik hoe ver het is. Ik heb de indruk dat als Messi... Die bal van zijn voet af laat gaan. Dat hij bij een vrije trap al weet wat een doelpunt is of niet? Nou, dat kunnen we alleen maar uh, checken bij de kenner zelf. Ik weet dat hij een grote vrije trapperspecialist is geweest. Krijn schuiten maken. Denk je dat het klopt, deze theorie? Ja, de manier. Ja, het meest mooie is nog zo'n laag camera-shot. Waarbij Messi van achter ziet. Als hij dan de bal raakt en hem met een geweldige curve. Zo heel draaiend die bal uh, met een geweldige rotatie in het doel trapt van Oblak. En Dan weet Messi eigenlijk al. Hier kan die keeper van Atletico niet bij. En dat het gebeurde precies in de 25e minuut van de wedstrijd. Want Barcelona staat uh, ja, via een fabelachtig mooie vrije schop van Messi op een 1-0 voorstroom. Prachtige vrije trap. En eerlijk is eerlijk, die goal van Barcelona zat er al even aan te komen. Met een uh, geweldige vrije trap dus uh, voor de ploeg van Ernesto Valverde. En uh, ja, een heersend Barcelona-Atletico dat geen kans maakte tot dusver in deze wedstrijd. Mag nu wel de vrije schop gaan nemen. Dat gebeurt net over de middenlijn waar Gabi achter de bal staat. En dan uh, moet Atletico toch echt heel anders gaan voetballen nu... Barcelona op een 1 0 voorsprong staat. Komt daar de vrije trap en is het kijken waar die bal terecht gaat komen. Staan er wat spelers van Atletico op de rand van de 16 meter. Is het bijvoorbeeld Suarez die die bal niet uit kan verdedigen. Maar wel Andres Iniesta die nog steeds binnen de lijnen staat dus bij Barcelona. En dan kan Barcelona gaan omschakelen. Staat het op een 1 0 voorsprong. dankzij die fantastische goal van Messi. Het was trouwens al zijn 24ste treffer dit seizoen. Samen met Suarez zijn ze goed voor. Inmiddels 44 doelpunten. 1-0 voor Barcelona. Messi gaat weer onder. En dan wordt het de vrije trap tegen voor Barcelona. En dus ja, deze was trouwens wel ver van de goal. En uh, ja, 1-0 staat het naar die schitterende vrije trap van Messi. Van het schitterende voetbalstadion in Barcelona... naar dat schitterende voetbalstadion in Enschede. Het kan allemaal bij langs de Lijn. Chris Wobbe kijkt naar FC Twente tegen FC Groningen. En ik heb het gevoel dat Twente gaat stunten vandaag. Alles of niets olé olé. Dat klonk gedragen door die imposante grolsvesten. Je moet er toch niet aan denken dat volgend jaar in dit stadion... Jupiler League voetbal wordt gespeeld. 17 punten heeft de plaatselijke FC. Dat moeten er 20 worden. Er zijn geen excuses meer voor Gert-Jan van Beek en de zijne. FC Groningen moet worden verslagen. Helemaal natuurlijk door het verlies van Roda Willem II. Door de knappe zegen van Sparta op ADO... is nu dan toch echt de beurt aan FC Twente. Een aantal wijzigingen. In de ploeg van Gert-Jan Verbeek. Het gehate systeem door de supporters van vijf verdedigers is overboord gekieperd. Maria, hij begint op de bank. En Oussama Asidi, hij start vandaag gewoon weer... op zijn favoriete linksbuitenpositie. Tigadouini is ook verplaatst naar de bank. Tom Boeren in de spits. En Ter Avest, ja, hij heeft natuurlijk een uh, ernstige blessure opgelopen. En zijn vervanger is Van der Lely. Dat zijn de drie wijzigingen bij FC Twente. Dat uh, met een soort ja, 4-4-2, 4-3-3. Ach ja, wat is formatie allemaal. Maar het uh, vandaag gaat doen tegen FC Groningen... dat al drie keer op rij gelijk heeft gespeeld. Ook twee wijzigingen... bij bij de gasten uit het hoge noorden. Zevuik, hij start op de uh, rechtsbackpositie, Omdat uh, Van Nief, hij begint op de bank. En Roustic, Adjin Roustic, een Australiër. Tenminste, Australische voetbalnationaliteit. Goede vriend van Leroy Sané, overigens. Die zo uitblonk bij City tegen Arsenal. Maar Roustic, hij start. Komt vanaf de rechtsmiddenpositie. En ook uh, nog een andere wijziging bij de Groningers. En dan... ...moet het ook voor NS Faber gaan gebeuren. Natuurlijk, de ploeg heeft acht punten meer dan FC Twente. Maar het snakt naar een overwinning. Want de volgers van FC Groningen... ...die zijn zoals altijd al een beetje kritisch... ...maar na dit seizoen helemaal. Ik verwacht echt een ware veldslag. Twee gevallen grootheden op zoek naar eerherstel. Maar de druk ligt bij FC Twente. Vierde minuut in Enschede. En de stand bij FC Twente, FC Groningen, is 0-0. We gaan eens even terugblikken. ADO Den Haag kwam al vroeg op voorsprong tegen Sparta... maar staat toch met lege handen. Michiel Kramer en Robert Muren scoorden in de tweede helft. En door die overwinning is Sparta van de laatste plaats af. Groene Groenewijk, de trainer van ADO, die heeft flink de pest in... omdat de voorsprong werd weggegeven. Ja, dat hebben we volledig aan onszelf te wijten. Uh, ik heb ze ook in de rust nog gewaarschuwd. Want uh, ja, je, je proeft wel natuurlijk, je staat 0-1 voor. Het moet misschien 0-3 zijn. Maar uh, je, ik zag in de eerste helft al... Bepaalde trekjes die ik nog niet eerder gezien heb bij mijn ploeg. Wij zijn met ADO ergens gekomen op een bepaalde manier. En uh, daar horen zeker geen nonchalante trekjes bij. En, uh, ik heb heel veel balverlies gezien. Bij, bij, ook bij spelers die normaal heel vast zijn. Ja, en, uh, en, ja hier en daar een beetje gemakzucht. Nou, dat past helemaal niet bij ons. Dus ik heb daar in de rust, uh, ben ik daar heel duidelijk in geweest naar de groep. Ja, en toch uh, gebeurt het. En je ziet het aankomen. En uh, ze gaan wat opportunistisch spelen. En uh, ja, zij dwingen dat af. Wij maken hele onnodige fouten ook nog eens een keer. Waar de goals dan uitkomen. En uh, ja, we krijgen zelf ook nog kansen. Maar goed, uh, ja, dan... Uh, heb je zelf inmiddels al uit de wedstrijd gespeeld. Ja, dat is echt een uh, stijlbreuk ook. Hè? Met uh, wat jullie uh, in 2018 hebben laten zien. Uh, de laatste vijf wedstrijden ongeslagen. Met uh, heel geconcentreerd en degelijk spel. En dan, dan dit? Ja, dat klopt helemaal. En uh, weet je, kijk, uh, Het hoort helemaal niet bij ADO. Ik zeg, uh, wij, zijn, wij zijn een ploeg die elke wedstrijd... moeten wij het gras op vreten. Uh, spreekwoordelijk dan hier. Maar... Hier niet. Hè? Nee, precies. Maar weet je... Je ziet het aankomen en het is, het is misplaatst. Het, het hoort niet bij ons. Uh, ja, je doet jezelf daarmee tekort. Je fans, je club. En, uh, dus we zullen hier uh, ja, toch morgen dan, uh, ja, goed over gaan praten. Want uh, dit uh, wil ik uh, niet meer zien van, uh, van onze ploeg. Ja, je verwoordt het goed. Zie ik ook ergens de ingehouden woede? Ja, ik ben heel teleurgesteld omdat dit een wedstrijd is... die uh, voor ons ontzettend belangrijk was met het zicht uh, op die play-offs... En... Ja goed, uh, je, je hoeft hier helemaal niet te verliezen. Maar dat gebeurt. En uh, dit moet een wijze les zijn voor ons. Uh, waar we lering uit moeten trekken. Want we krijgen nog een paar ploegen die onderin spelen. Die spelen met het mes op de keel. Die doen alles om te winnen. Ja, daar moet je voorbereid zijn. Dat zijn we. En dan toch gebeurt het. Dat is niet goed. En uh, ja, dat, uh, dat neem ik dan uh, onszelf kwalijk. Oh, meet me where the road is Van Gingen we nu naar uh... Chris Wobbe. Ja, natuurlijk. Twente tegen Groningen. Ja, de, de... Een veldslag wordt het. Ja, ja. We, ja. We, we, nou moet het ook een veldslag worden. Chris. We verwachten er wel wat van, eerlijk gezegd, uh, Chris. Ja, ik uh, moet zeggen, ik sluit me er helemaal bij aan. En die verwachtingen werden waargemaakt door FC Twente. De eerste grote mogelijkheid al gezien. Jensen brak door op links, waar hij een vrije rol heeft gekregen, Was warmer dan te nemen af. Nu is Asaïdi, die trouwens wordt aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Maar hij houdt de bal niet bij zich omdat de Wierik goed oplet. Gaat Maher er lekker hard in. Roeskiez ook. Wordt afgefloten door Ed Jansen, de scheidsrechter. Maar dat wil het publiek ook zien bij FC Twente. Strijdlust, dat laat de thuisbroek zeker zien. Maar die kans dus. Jensen was weg. Kon HCI die in één keer spelen. Maar hij hield de bal maar bij zich en koos uiteindelijk voor boeren. Die moest een beetje de bal onder zich vandaan trappen. Schoot recht op Sergio Pat af. En dat was natuurlijk geen probleem voor de goede keeper van FC, Twente, van FC Groningen. Natuurlijk 125 reddingen heeft die inmiddels al achter zijn naam staan. De meeste van alle doelmannen in de eredivisie. Wat dat betreft is misschien hij wel de grootste tegenstander van FC Twente... Vandaag met dat jonge middenveld van SC Groningen dat nu naar voren te komt. Tom van Weert, mooie kaart, kan Doan daarbij, die kan er wel bij. Maar raakt de bal dan half omdat hij goed werd geblokt. Door Van der Lely. Via wiens lichaam de bal uiteindelijk als laatste over de achterlijn gaat. Dus de hoekschop is daar voor FC Groningen. De eerste van de wedstrijd voor de Noorderlingen. De Tukkers hebben er al eentje gehad. Maar daar werd niks mee gedaan. Dit was een uh, goede aanval van FC Groningen. Nogmaals vier jonge middenvelders. Met het oog op de toekomst moeten zij het gaan doen. Maar natuurlijk ook vandaag in de Groelsvest. De elfde minuut. Stand 0-0. De hoekschop ligt klaar. Het is... Uh... Even kijken, het is voor mij Zevenhuik die die bal gaat trappen. Dan komt daar de bal voor. Bakuna was het overigens en eenvoudig weggewerkt bij de eerste paal door Van der Lely. Warmer dan, pikt namens FC Groningen op op de helft van FC Twente. Dan gaat de bal naar Bakuna. Bakuna toeg over zich Van der Lely. Prikt de bal er wel tussendoor, maar er staat helemaal niemand van FC Groningen. Dus neemt FC Twente weer over. Overtreding op Maher, ja, zegt Ed Jansen. Dus is de vrije trap voor FC Twente. We zitten in de elfde minuut. Het is een beladen duel hoor. Je voelt het aan alles. Eén kans gezien, maar dat de stand is nog altijd 0-0. Barcelona staat voor thuis tegen Atletico Madrid. Krijn... Messi Suarez en uh, daar was ook uh, André Gomes. Hij is in de ploeg gekomen voor Iniesta. De Portugese middenvelder bij Barcelona. Iniesta er dus af. Het leek aanvankelijk uh, heel ernstig te zijn met Iniesta. Maar kon toch nog een aantal minuutjes door. Maar hij is hij toch afgehaald door Ernesto Valverde. En daar is dus uh, de Portugees voor in de plaats gekomen. Zijn eerste balcontact was overigens al meteen in de 16 meter. De 16 meter van Atletico. Maar toen verprutste hij de kans. En dat betekent wel dat uh, hij zo even voor uh, de tweede keer in balbezit werd gebracht in de 16 meter. Dat. Uh, de middenvelder aanvallend speelt. Met heel Barcelona dat aanvallend speelt. Want Atletico komt er nog steeds niet aan te pas. Zo even een aardig schot van Filippe Coutinho. Een venijnig hard schot. Maar Jan Oblak stond precies op de goede plek. En dus wist Filippe Coutinho niet te scoren. Inmiddels zit Iniesta aan de zijkant. Is niet voor medische behandeling of zoiets richting de kleedkamer gegaan. En dat is wel weer een goed teken. Piqué heeft de bal. En achterin wordt hij dan rondgespeeld door Barcelona. Op zoek naar een nieuwe aanval. Met op vijf minuten te gaan in de eerste helft. Rakitic krijgt het dan niet. Is er ook gefloten vanwege een overtreding. Eerder maakte Soares zich al boos. Hij was uh, degene die uh, een kans kreeg in de 16 meter. Maar vond dat er hens werd gemaakt door een van de verdedigers die de bal eigenlijk achter zich langs kreeg. En uh, Ja, er was eigenlijk niks aan de hand, zagen we later in de beelden. Maar hij maakte wel een punt van Soares. Hij is gretig met Barcelona. 1-0 staat het nog steeds. Nog vijf minuten te gaan in de eerste helft. Goed, alles even op een rijtje. Vlak voor 5. Uh, Pexolle tegen VVV werd 1-1. Sparta-A Den Haag 2-1. Hoeveel? Vitesse 2-1. Vitesse Ajax 3-2. En Twente tegen Groningen is nog bezig. Daar staat het nog 0-0. En straks ook meer over Barcelona. Atletico Madrid 1-0 door Messi.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 En een live debat vanuit het religieuze vissersdorp Urk. Kwesties, zo meteen om 8 uur, het debatprogramma Kwesties. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.